Laten wij samen bidden. Almachtige God en trouwe Vader in de hemel, voor de tweede keer op deze dag komen wij naar uw huis, omdat u onszelf bent voorgegaan, ons geroepen hebt naar deze plaats, dat u zelf hier aanwezig wilt zijn en ons bij elkaar roept, als gemeente naar uw naam genoemd. Om samen te zingen, om samen te bidden, om samen ons geloof te beleiden, om samen te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En wij vragen u aan het begin van deze dienst, spreek heren, want uw dienstknecht, want uw dienstmaagd hoort. Geef zo dat wij gespitst mogen zijn op datgene wat u tot ons te zeggen hebt. Want heren, u weet het dat wij alles van de afgelopen week hebben meegenomen dit huis in. Het zit in ons lijf, de zorgen van ons gezin, de moeilijkheden op het werk. U weet wat ons bezighoudt. Er kan zoveel aan de hand zijn, wat anderen misschien niet weten... Maar wat ons te neerdrukt, spanningen, relaties die onder spanning staan, haat, jaloezie misschien. Heren, u weet het wel. U weet ook wanneer wij daar geen raad mee weten. Wanneer wij onszelf afvragen waarom gaat alles zoals het gaat. Kunnen soms zo het gevoel van machteloosheid hebben. En inderdaad, wij hebben het leven ook niet in de hand. Maar wat komen wij tegen? En hoe gaan we daarmee om? Soms kunnen we het ervaren dat u zo ver weg bent, dat u zich verbergt voor ons. Heer, wij vragen u: kom nabij. Te midden van de pijn en het verdriet. Te midden van onze nood en ellende. Te midden van onze zonde en schuld. Want ook die beleiden wij voor u aangezegd. Dat wij ook dat hebben meegenomen. In ons verstand, in onze wil, in ons gevoel. Het is zo doortrokken met alles van deze wereld... en alles wat zij schijnt te kunnen geven aangenot, maar uiteindelijk... ons met een gevoel achterlaat. Heere God... onze ogen zijn op u. Kom in ons leven. We kunnen soms zo worstelen... ook wanneer we jong zijn... van hoe moet het allemaal verder? Hoe zal ik als... Jongen, als meisje, ooit volwassen worden, op eigen benen durven staan. Soms weten we het gewoon niet, hoe het verder moet. U weet ervan. Wij leggen het voor u neer. En we bidden u, toon uw vriendelijk aangezegd. Nee, wij bidden niet meteen of al onze verlangens vervuld mogen worden. En of al onze problemen direct opgelost worden. Maar wij bidden wel. Heer, wees ons nabij. Op Deze dag. De komende week. De rest van ons leven. Heer, vergeef ons al onze zonden. Door het bloed van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Neem ons aan als uw kinderen, op grond van zijn volbrachte werk... En maak ons nieuw door het werk van uw geest. Heren, open zelf uw woord deze avond. Dat we het mogen verstaan. Wat u tot ons te zeggen hebt. Ook juist wanneer wij ervaren dat u zo ver weg bent. Heren, pas het woord ook toe door uw heilige geest. Dat ieder voor zich, jong en oud, mag verstaan. Wat u tot hem of haar te zeggen hebt. Heel persoonlijk, heel concreet. Wij bidden u dat. Alleen in Jezus' naam. Amen.